Thank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 6.9 FM Vaak aan vroeger Vroeger is voor mij passé Maar soms kijk jij over mijn schouder Of loop je even met me mee Als ik in oude albums blader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 Dang, idee. Ik heb je veel te kort gekend Misschien verklaart het wel de moeder Omdat jij er niet meer bent Voor een antwoord op mijn vragen Mijn twijfels, mijn gedachten Wat had jij willen bereiken Zal mijn kind straks op